staat op te smikkelen, kijkt hij benauwd om zich heen. Natuurlijk moet hij er erg voor oppassen dat geen van de dieren ontdekt wat voor geheimen hij hier heeft. Gelukkig ziet Paulus nog nergens een snuit of snavel verschijnen, en dat stelt hem wel gerust. Ja, ik kan die laatste pepernoten ook nog wel even soldaat maken. Dat lijkt dan wel erg gulzig, maar ik moet zometeen mijn handen vrij hebben om alles te kunnen dragen. Er komt toch niemand aan, hè? Nee, er komt gelukkig nog niemand aan. Hop.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 Maar van dat alles weet Paulus nog niets. Hij heeft juist de laatste pepernoot in zijn mond gestoken en nu wrijft hij over zijn buikje dat vol pepernoten zit. Ja, ik ben beslist dikker geworden. Een stuk dikker. Maar het was lekker hoor. Nou, ik had nog nooit pepernoten geproefd, maar ik kan ze iedereen aanraden. Je kunt er haast niet mee ophouden. Maar nou nog eens even rondkijken. Niemand ziet me. Nee, dat is dus in orde. Tot dusver valt het allemaal best mee. Dat spelen voor hulp plaats is minder moeilijk dan ik verwachtte. Maar nou moet ik toch eerst al die pakken naar huis brengen. Ik zou dolgraag even willen kijken hoe alles eruit ziet. Maar dat gaat dan niet, hè. Eerst moet ik de hele zaak veilig en wel in mijn boom hebben. Ja, vooruit, Paulus, aan de slag. Jongen, oh, het is die zak zwaar, zeg. Haast niet te tillen. Hups, hup, hup, hup, hij zit op mijn rug. Maar ik kan er haast niet meer lopen.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 ik mijn van niks. Misschien hebben jullie wel god, mijn god, mijn Ik mijn god, mijn god, mijn god, mijn god, mijn niet. mijn god, mijn god, mijn god, mijn god, mijn god, God, Paul, naar boven. Ik het niet aan. Het is mijn voorraadkamer. daar hebben jullie niks te maken. Dit is slaap voor de bruin. Ik heb het niet. Ik ga voor niet. Ik loop zo om de Paulus. Dit is een zeer benauwd ogenblikje voor Paulus. Het scheelt maar weinig of de dieren bestormen zijn laddertje. Blijkbaar zijn ze allemaal wild geworden door de lekkere geuren en ze doen vreselijk opdringerig.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 Wat is hier aan de boot? Oh, niks bijzonders. Oegemboer, zijn op bezoek bij Bolingen. Gewoon op bezoek? Ja, dat zijn we. Ja, maar zo is het, Oegemboer. Ze zijn allemaal bij mij op bezoek. Ik, ik zou ze juist Sinterklaasliedjes gaan leren, zie je? Eh ja. Splinters kaas met rietjes. Dat is hoor Gregorius, hou jij nou eventjes woont. Dat blijkt mij ook beter. Wat bedoel jij met Sinterklaas, lietjespannen? Ja, dat zou ik zojuist gaan uitleggen toen jij, uh, toen jij binnenkwam. Ja. Dat treft dan uitstekend. Leg jij alles maar uit, dan kan ik ook meeluisteren. Ja, dat, dat is goed, hè. Dan moet iedereen nou rustig gaan zitten en ophouden met snuffelen, want anders kan ik me niet verstaanbaar maken. Nee, niet met dat laddertje. Er gaat niemand naar boven niet. Oh, zo. Ja. Zoals jullie allemaal wel zult weten, is over een paar weken Sint-Nicolaas jarig. Waarom ja. hou jij ik, ik, ik, ik klonk zo prachtig. Ik, ik dacht dat de molen gehuild moesten maar... <lacht> worden. Daar is ongeveer nog geen reden voor. Integendeel. Als Sint-Nicolaas jarig is, dan krijgt iedereen geschenken en letters. En dan vieren we een groot feest. Ah!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 Ik bedoel wel, maar dat doet er nou niet toe. De hoofdzaak is dat we allemaal Sinterklaasliedjes moeten zingen. Want wie niet meezingt, krijgt ook geen cadeautje. Oh. Sint-Nicolaas heeft mij dit boekje gegeven en daar staan alle liedjes in. Misschien wil Oeboeru wel zo vriendelijk zijn om de dieren die liedjes te leren. Jouw stem is mooier dan de mijne. Daar heb je in nog nog wel zo tamelijk groot gelijk in, poos. En vanzelfsprekend wil ik graag zangles geven... Mooi zo, dat is dan afgesproken. Uh, gaan jullie dan allemaal maar gauw met Uhuburu mee, dan ben ik van jullie af. Ik bedoel, uh, dan kunnen jullie vrij aan de gang. Oehoeboer, vergeet het boekje niet. En ik zal jullie wel waarschuwen als het zo zover is. De dieren werpen nog een laatste spijtige blik op het laddertje dat naar het voorraadkamertje voert, maar stappen dan gehoorzaam achter Uhuburu aan naar buiten toe. Paulus slaakt een zucht van verlichting. Ook ditmaal is alles nog goed afgelopen.